Clemens Peters met het NOS-journaal. De noodverordening, waarmee de voorzitters van de veiligheidsregio's vergaande bevoegdheden hebben gekregen, gaat in tegen de grondwet. Dat zeggen twee hoogleraren staatsrecht in trouw. Zo wordt met het binnentreden van woningen en bedrijfsgebouwen het recht op privacy en het huisrecht geschonden. En ook gebruiken sommige burgemeesters de noodverordening voor zaken die niets met de coronacrisis te maken hebben. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren op een persconferentie gesuggereerd dat het coronavirus kan worden bestreden door mensen in te spuiten met een desinfectiemiddel. Als je ziet dat zo'n middel het virus in de mum van tijd vernietigt, dan zou je het kunnen injecteren, zei Trump. Artsen reageerden meteen en noemden de oproep van de president levensgevaarlijk en ridicuul. Nederlandse supermarkten hebben de afgelopen weken honderden nieuwe werknemers aangenomen voor hun bezorgdiensten. Het aantal mensen dat online boodschappen doet is door de coronacrisis flink toegenomen, zeggen de winkels. Met extra personeel kan aan de vraag worden voldaan en blijven de wachttijden beperkt. De man die dit weekend een bloedbad aanrichtte in de Oost-Canadese provincie Nova Scotia... deed dat na een ruzie met zijn vriendin. Dat heeft een medewerker van de politie bevestigd tegenover het persbureau AP. Bij de schietpartij kwamen zeker 22 mensen om het leven. 13 uur nadat hij zijn aanval was begonnen werd de man doodgeschoten door de politie. De politie heeft gisteravond een automobilist van 19 aangehouden op de A67 bij Eindhoven. Omdat hij harder reed dan 200 km per uur. Eerst in de stad, later op de snelweg. De man is zijn rijbewijs kwijt en hij krijgt ook een forse boete. Met weer veel zon, maar in de loop van de middag meer bewolking in het noorden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. In het weekend dan blijft het ook zonnig en dan wordt het wel iets koeler met 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 een goed idee DWK Media voor productpresentaties bedrijfssons, commercials nieuwsbrieven en meer www.dwkmedia.nl dwk media namens iedereen bij de ANWB dankjewel bedankt <tie>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 Luisteraars en welkom bij ZFM met uw dagelijkse 10 tot 12 uh, programma met actualiteiten en muziek uit alle windstreken. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik mag vandaag voor de laatste keer deze week uw muzikale gastheer zijn de komende twee uur. We begonnen de uitzending met een Nederlands product. U hoorde de stem van Joke Bruis. Uh, de Begeleiding van het Rosenberg en Van Mullum Trio. Uh, Frits Landersbergen, de man van Joken op vibrafoon en Jeroen Rijk op percussie. Always on the road, van een hele leuke cd van Joke. On the road, waar allemaal nummers op staan, waar het woord wegrood in voorkomt. De artiest van de dag vandaag is de Oostenrijkse zanger... Udo Jürgens, een aantal jaren geleden op hoge leeftijd overleden. Uh, hij wordt wel eens vergeleken in het Duitsstalige gebied... met wat Charles Navour in het Fransstalige gebied is geweest. En uh, van hem draaien we dus een paar meer plaatjes vandaag. We beginnen met uh, het nummer Einfach Ich. Schaust mich an, kennst mich gut, kennst mich lang. Doch ganz tief in dir drin fragst du dich immer noch, wer ich bin. Manchmal sacht, wie der Wind. Manchmal hart, wie ein Stein. Manches Lied macht mich groß. Manche Angst macht mich klein. Manchmal trägt Musik. Him. Uh, tijd voor een uh, gouden ouwe. Ik ben een uh, grote liefhebber van uh, Phil Collins en zeker van het nummer A Groovy Kind of Love. En dat was Phil Collins. Binnen alle, bij alle uh, nare berichten over corona zijn er toch nog wel wat lichtpuntjes te vinden. Zo zag ik uh, vanochtend in de ochtendkrant een uh, positief bericht. dat met uh, zicht op de komende meivakantie. en de maand mei. Uh, dat er toch weer een aantal zaken open gaan. En dan hebben we het over uh, vakantiehuizen rustige campings en hotels. En je ziet dat ondernemers op dit moment toch bezig zijn om binnen de richtlijnen uh, de uh, zaken weer te openen. Uh, natuurlijk wel ook in de hotels uh, met uh, de afstand, roomservice voor wat betreft eten en drinken of in het restaurant met de juiste afstand. Maar uh, je ziet toch weer ondernemers zijn veerkrachtig en uh, na even aangeslagen te zijn in de eerste weken zie je ze uh, hier en daar weer opkrabbelen. Uh, de eigenaren van cafés en bars, daar ligt het jammer genoeg anders voor. Daar blijft het natuurlijk een, uh, een fix probleem. Goed, terug naar de muziek. Uh, een van de groepen die het ook al jaren goed doet is uh, de groep Enia. En we gaan luisteren naar Orinoco Flow. La Seine à la Seine, du néon au néant. Elle a couru sterretaine, de mooier s'étourdement, et stopper la gangrène des outrages du temps. Avant que ne survienne l'âge et le poids des ans. Sortie de la misère, courageux, elle avait gravi. Comme un calvaire, les marches du succès De triomphe en victoire, cœur léger ou cœur lourd Elle avait à la gloire sacrifié ses amours De la Seine à la Seine Elle a couru sans peur pour laisser souveraine Sa vie lui semblait vide Sous son air triomphal Car la gloire est perfide La gloire fait mal De la Seine à la Seine Elle a fait sa sortie En portant ses migraines Genie. Semble vers sans homme et sans enfant en lettres de lumière. Son destin s'est écrit, demain l'après-sant d'hier retouchera saint. à la scène pour la En u herkende natuurlijk allemaal de mooie stem van Charles Asnavour. Met zijn nummer De la scène à la scène, oftewel Van het toneel naar de scène. Uh, komt van zijn CD Asnavour 2000. Tijd weer voor wat Nederlands. Een Nederlandse bewerking van het eh, bekende Engelse nummer... van Lee and Russell, Manhattan Island Serenade. En het wordt gezongen door een groep die ik al jarenlang eh, heel enthousiast volg. Ik vind het eh, fantastische Nederlandse artiesten. Hoewel ze nooit nummer 1 in de hitparade zullen staan... maar ze brengen prachtig werk. Heel origineel. Ik heb het natuurlijk over The Amazing Stroopwafels... En we gaan luisteren naar hun hit Oude Maasweg. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again Guess I have to hitchhike to the station With every step I see your face Like a mirror looking back at me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 Since you went away, Manhattan Island's your name. Dat waren de Amazing Stroopwafels. En dan is het nu tijd uh, voor de dagelijkse actualiteiten van Jelmer. En daar zie ik de lampjes flikkeren. Hey, goedemorgen ja. Jelmer. Goedemorgen, hallo. Daar zijn we weer. Even kijken. Ja, doet hij het? Hij doet het. Wat heb je voor ons oh, okay. aan nieuws? Helemaal goed. Ja. Uh, nou, om te beginnen. Uh, de strandtenthouders uh, willen hun parfums in de winter uh, laten staan. De Zandvoortse strandtenthouders willen dat ze hun paviljoens uh, in de wintermaanden mogen laten staan op het strand. Uh, de gemeente heeft hier positief op gereageerd en zegt hiervoor te gaan lobbyen bij uh, Rijkswaterstaat. De ondernemers trokken de afgelopen tijd veel aan de bel omdat ze al weken dicht moeten blijven vanwege de coronacrisis. Zij dreigen bij gebrek aan inkomsten kopje onder te gaan. Door de seizoenspavioen, uh, seizoenspavioens te laten staan in de winter besparen de eigenaren veel geld. En Ook heeft de gemeente positief gereageerd op het verzoek van de strandwachters om het betalen van de pacht dit jaar niet uit te stellen, maar kwijt te schelden. En dan nog het volgende. De verbreding van de trap bij het station is afgelopen week afgerond. Wat eerst een smal en krap trappetje was, is nu een mooie brede trap geworden... en dient hierbij als toegangsweg voor grote groepen mensen van en naar het station. Uh, de bouw is ruim op tijd afgerond voor uh, het Formule 1 event... dat volgend weekend zou plaatsvinden. Echter, zoals bekend, gaat dit evenement niet door. De vraag is of er überhaupt nog een Dutch Grand Prix wordt gereden dit jaar... Een Grand Prix zonder publiek zit er in elk geval niet in, vindt sportief directeur Jan Lammers, zei van, dat zei hij van de week. Uh, dan nog het volgende. Het masterplan LDC is na 14 jaar uh, afgerond. Sinds 2006 is er gewerkt aan het grote bouwproject Louis-David's Cadet. Door enige vertraging dat het project is opgelopen, heeft het plan vier jaar langer gekost dan was ingeschat. Het uiteindelijke resultaat wijkt af van het originele plan. Maar uiteindelijk is er toch veel woonruimte gecreëerd en er is veel groen aangebracht in de omgeving van het bouwproject. Uh, begin dit jaar is de weg die, uh, de Prinsessenweg, die door het LDC loopt, uh, op de schop gegaan en ook opgeknapt. Dus de hele omgeving van het louis Carré is nu uh, afgerond, uh, de bouw daarvan. Uh, dan nog uh, dit. Een aantal weken geleden heeft de gemeente als proef op verschillende plekken op het raadhuisplein en de grote, grote krocht vakken aangebra aangebracht voor het parkeren van fietsen of bromfietsen. Om nog meer aandacht te vestigen uh, om bromfietsen in de da daarvoor bestemde vakken te parkeren, zijn aanvullende borden geplaatst. Alleen op woensdag tussen 5 en 6 uur is het vanwege de markt niet toegestaan om uh, je fiets uh, te parkeren. Omdat de plakbeleiding op verschillende plekken losliep, is deze vorige week vervangen door gele wegenverf. De eerste bevindingen van de proef zijn volgens de gemeente positief. Na de zomer wordt de proef geëvalue, uh, geëvalueerd. Dan nog uh, als laatste, want maandag is natuurlijk Koningsdag. Op de gemeentewebsite heeft de gemeente daarvoor tien tips om Koningsdag toch nog een beetje feestelijk te maken. Tip 1 is hang de vlag uit vanaf zonsopgang. Versier je huis en maak kans op een uh, leuke prijs. 10 adressen in Zandvoort maken, 10 versierde adressen in Zandvoort maken kans op leuke prijsjes als je de vlag, vlag hebt uh, uitgangen en uh, mooi hebt versierd. Uh, het zingen van het Wilhelmus staat ook op het programma uh, maandag. Om 10 uur uh, is dat de planning om dan in heel Nederland het Wilhelmus te zingen. En uh, het leuke is als uh, zoveel mogelijk mensen natuurlijk meedoen. En ook voor de kinderen is er wat te doen. Een leuke kleurwedstrijd. Op de website van koningsdagzandvoort.nl kunnen de kinderen een kleurplaat downloaden. Deze inkleuren. En tot en met 3 mei kunnen ze deze dan inleveren. Uh, en dan worden de winnaars bekendgemaakt op 5 mei. En die winnen dan een leuk prijsje. En ja, zo staan er nog veel meer uh, andere tips uh, op de gemeentewebsite. Uh, allemaal dingen die toch nog worden georganiseerd, ook al kunnen er geen uh, fysieke activiteiten uh, plaatsvinden. Ja, je kan natuurlijk altijd uh, je, je foto delen van jouw Koningsdag. En daarin uh, de gemeente Zandvoort taggen En dan uh, ja, toch nog een beetje feestelijke Koningsdag maandag uh, te hebben. Dat was het. Oké, okay, Jasper, hartstikke bedankt. En uh, een uh, goed week en vast een goed weekend en vast een fijne Koningsdag. Ja. Ja, jij ook. Succes nog. Oké, okay, bedankt en tot de volgende keer. Ja, doei, doei En dames en heren, dan ligt er nu voor een Spaanstalig plaatje. Ook dat hoort er iedere ochtend natuurlijk bij. Weer een artiest die misschien wat minder bij u bekend is... maar die ik een prachtige stem vind hebben... We hebben het over Aurora Guirado en zij gaat zingen Por Primera Beth. voor de eerste keer. Sientes el invierno correr por tus venas, un latido salvaje te hiere por primera vez, por primera vez una noticia, un momento, un mal sueño quizás un recuerdo. Me robado a la vida por primera vez por primera vez era una estrella azul que brillaba en cualquier ciudad y luchó por sobrevivir y el amor le enseñó a volar era una estrella azul que brillaba en cualquier ciudad y luchó por sobrevivir y el amor le enseñó a volar Escondida, esperando que pase desprisar, tanto resistir, tanto desear, por primera vez, por primera vez una noticia, un momento, un pequeño rincón, un encuentro te regala un beso por primera vez por primera vez era una estrella azul que brillaba en cualquier ciudad ilusión por sobrevivir y el amor le enseñó a volar era una estrella azul que brillaba en cualquier ciudad ilusión por sobrevivir y el amor le enseñó a volar En de stad, illusie om te overleven, en het liefde En dat was Aurora Guirado. Tijd voor onze artiest van de dag, Udo Jurgens, met een echte gouden oude. Soweit der Stress vorbei is, da lang je weemlich in. Da fühle ik äußerst lässig, dat is mir nog blieb. Ik zie meinen bauch ein en maak een heißer Typ. En schaamt mich de Leute, met rustig streng. 66 jaren, da fängt het leven an. Met 66 jaren, da hat man Spaß daran. Met 66 jaren, da komt man erst in Met 66 is nog lang geen schuld. Da hat man Spaß daran. Lit zu da kann man jetzt schon mit sechs dat was met 66 jaren uh, een opname van zijn live optreden... Jetzt oder niet. <coughs> Terug naar Nederlandse artiesten. Even een slokje, want er zit een kikker in de keel. Terug naar Nederlandse artiesten. Uh, een fantastische vrouw die we ook wel in jurys... van allerlei talentenjachten hebben zien zitten... Hoor ik toch het liefste zelf zingen? Ik heb het natuurlijk over Margriet Eshuis met haar grote hit House for Sale. Daar ging even wat mis op het mengbord, maar hier komt Margriet. This is happily beca through the curtain and what was go The neighbor said of oh, a coffee cups the nice Oh En dat was Margriet Essa's House for Sale. Ja, in deze rare tijden kan ik me voorstellen dat hier en daar ook wel eens spanningen wat hoog oplopen. Uh, in huisgezinnen waar en gewerkt moet worden en de school moet worden gedaan. Uh, in andere settings. Uh, misschien dat we dan wat hebben aan uh, Elton John. Elton John die daarover heeft nagedacht uh, en die met het... Volgende nummer komt, sorry seems to be the hardest word. What do I gotta do? Daar eindigde Elton John mee. En misschien komt het antwoord wel van Abba. What do I gotta do? The way old friends do. En dat was ABBA met The Way Old Friends Do... van hun grote Wembley-concert. Dan uh, heb ik nog wat uh, nieuws. Ik zag ineens, uh, toen ik wat door uh, teletekst zat te bladeren, dat waar aan de ene kant sommige bedrijven het heel zwaar hebben... het met name in de supermarktsector uh, weer wat lichtpunten zijn. Uh, ik lees Picnic... Uh, uh, een online super, uh, daar is de vraag drie keer groter geworden voor online bestellingen. Koop en Albert Heijn, uh, die zien uh, de zaken vervijfvoudigen. Voor, voor wat betreft online. En Jumbo steeg online 50%. Ja, daarmee zijn natuurlijk die ondernemers niet geholpen die op dit moment in de problemen zitten. Maar zo werkt het in de economie waar de één dan... Uh, ineens uh, voor een gigaprobleem zit... zie je dat uh, de markt dan een andere kant op gaat... en zo'n oplossingen zoekt bij online bestellen. Nou, genoeg beschouwingen. Uh, het loopt tegen de klok van 11. En het laatste nummer wat ik ga draaien... is van een Friese groep, De Kast. Daar ben ik een grote fan van. En zij hebben een Friese versie gemaakt... van het nummer van Paul de Leeuw, Ik heb je lief... En in het Fries, als ik het goed uitspreek, heet dat ik ha lief En op een een of andere duistere manier zie ik dat deze uit mijn... Uh, uit mijn... Uh, Afspeellijst uh, gevallen is. En dat betekent dat ik even moet uitwijken naar een, uh, een ander nummer. En dat wordt dan. Uh, nummer 14. Dat is dan nog een stukje Spaans tot aan de pauze van zangeres Malu Boy a quemarlo todo. a la pared malditos desengaños aquí me veo otra vez yo y mis lágrimas hoy te odiaré rompiendo el corazón te dejo esta canción punto y aparte yo no te enseñé a brindar con vino amargo you them.